Um, ik, um, Het zou, um, Dacht je niet, eh... Um, uh, ik bedoel, Henriette... Uh, we hadden het daar even over uh, ongelukken met rijtuigen en schepen. Niet waar? Ja. Uh, voor mij is dat eigenlijk een... Troostrijk gedachte. Voor jou, Ferdinand. Hoezo? Uh, nou, ik, ik bedoel, ik, ik heb geen rijtuig en ik heb geen schip. Dus ik kan er ook nooit een ongeluk mee krijgen. <laughs> nee, dat is zo. En uh, ik, ik geloof ook niet dat ik ooit een jacht of een rijtuig zal bezitten. Maar ja, je kunt ook zonder dat uh, gelukkig zijn. Dacht ik zo. En jij, oh Jet. Denk je ook? Uh, ik bedoel, zou je ook gelukkig kunnen zijn? Zonder rijtuig? Uh, dat wil zeggen, zonder al die gemakken waaraan je bij je omgewend gewend bent geraakt? Harriet. Oh, dat, dat, dat weet ik niet. Uh, het is allemaal zo betrekkelijk. Uh, ja, neem niet kwalijk. De vraag was misschien wat onbescheiden. Maar ik, ik vraag het, omdat... Als je misschien te veel gehecht bent aan luxe en comfort... dan zou ik niet de moed hebben om je te zeggen... Jij hebt gisteren, toen we ons in gevaar bevonden... wat tegen mij gezegd dat ik nooit vergeten zal, Harriet. En dat me nu nog in mijn oren klinkt als... als hemelse muziek. Ik zou eruit geen gevolgtrekking willen maken... omdat je toen misschien opgevonden was. Maar nu... Nu, nu, nu je bedaarder bent, nu kan ik... Ik dacht eigenlijk dat ik gisteren tamelijk bedaard was. En geen bewijs heb gegeven van bijzondere opvinding. Maar wat ik toen gezegd heb... Dat min je ook nu nog? Ferdinand. Oh, Harriet. Neem, neem me niet kwalijk. Ik, ik ben natuurlijk... Ik gedraag me als een slot... Het is beter dat wij dit onderwerp niet meer aanroeren, meneer Huik. En dat we elkaars gezelschap mee. Maar zo even... Zo even zei je nog... Jij, jij hebt mij alle hoop gegeven. En nu ineens... En waarom, meneer Huik? Ik... Ik, ik, ik weet het. Ach, het. Ik heb er verkeerd aan ja. gedaan. Ik heb toegegeven aan een ogenblik van zwakheid... Je woorden hebben mij verrast. Maar ik weet dat je edelmoedig genoeg bent om daar geen misbruik van te maken. Ik weet dat ik verkeerd gedaan heb om daarop in te gaan. Verkeerd gedaan? Om de stem van je hart te volgen. In plaats van de koele reden van het verstand. En bovendien, ik, ik zie niet in waarom ze met elkaar in tegenspraak zouden zijn. Als de stem van je hart mij tot de gelukkigste van alle stervelingen wil maken... wat kan je verstand er dan tegen inbrengen? Ik ken je nog maar zo kort. En, en niet genoeg om te weten of mijn... mijn voorkeur wel genoeg de rechtvaardigen. Als dat zo is, Harriet, wil ik de hoop nog niet opgeven. Ik meen toch dat wat men ook over mij zal kunnen vertellen... dit niet helemaal tot mijn nadeel zal uitlopen. Ja, ja, ik, ik geloof je wel, Ferdinand. Maar, maar toch... Want wat is er dan nog meer? Ach, doe. Verzwijg mij niet, Harriette. Als ik zeker ben van je wederliefde... kunnen wij alle zwaardigheden overwinnen. Ik hang af van mijn oom. Ik betwijfel. Maar wat kan wij... hij op mij aan te merken hebben, Harriet? Of, of op mijn familie? Het is waar, ik ben niet rijk. Maar ik ben uw deelgenoot in een bloeiende firma. En ik hoop toch eerlang in staat te zijn mijn vrouw. wel niet een weelderig, maar toch een behoorlijk leven te kunnen aanbieden. Daar gaat het geloof ik niet om. Maar. Mijn oom zal het nooit willen. Maar waarom niet? Wat kan hij er tegen ja, hebben? Ja, weet je wat het is, Ferdinand? Ik zal toch nooit iets doen waar hij verdriet van zal hebben. Ik ben hem alles verschuldigd. Hij heeft voor mij gezorgd als een vader. En zelfs meer dan dat. Want hij was tenslotte niet verplicht een nichtje te onderhouden. Maar we kunnen het hem toch vragen. En zelfs als ik meerderjarig ben en ik kan doen wat ik wil... dan voel ik me toch zoveel aan hem verplicht. je oh, yes. het als je het nou maar goed vindt dat ik mijn vader vraag met de heer Blaak te gaan praten. Dat is, dat, dat is al wat ik verlang. Luister, Ferdinand. Ik wil openhartig met je praten en je niets verzwijgen. Mijn oom heeft zich vast in het hoofd gezet... dat Lodewijk met mij trouwen moet. Hmm. Tot nu toe heeft hij niet veel aanstalten gemaakt... om aan het verlangen van zijn vader te voldoen. Gelukkig voor mij, moet ik zeggen... Want ik zou niet weten wat ik zou moeten doen. Maar zolang Lodewijk nog niet met een ander getrouwd is... ...zal mijn oom natuurlijk elk aanzoek om mijn hand afwijzen. Dus, dus ik moet wachten tot meneer Lodewijk het goed vindt... ...om zich in de echtelijke staat te begeven of, of om op te stappen. Ik zie geen oplossing. Maar mij dunkt, Harriëtte, je oom moet toch merken... ...dat jullie over en weer niets voor elkaar voelen. En dan zal hij toch niet zo dwaas zijn om vol te houden. Op den duur. Hij houdt van jou en van zijn zoon. Dan zal hij jullie ongeluk toch niet willen. Ferdinand, oudere mensen praten over liefde en huwelijk anders dan wij. Dus je houdt van Mariet. Waarom vraag je me dat nog? Omdat omdat ik meer niet nodig heb om je oma's verstand te brengen... dat wij voor elkaar bestemd zijn. Ik ben bang, Ferdinand. Ik ben bang. Maar ik heb er niets tegen dat je het probeert. Oh, Mariet. Oh, wel. Laat nu maar gebeuren wat wil. Wij zullen eens verenigd worden. Herkine. Lieve. Jette, wat heb ik in ongerustheid gezeten. En hoe is het nu, weet je? Ben je de schrik al een beetje te boven? Hm? En je bent gelukkig niet ziek geworden. Hoe voel je je? Oh, ja, dank u, oom. Met mij gaat het uitstekend. Ik voel me zo goed alsof er niets gebeurd is. Ik weet het niet, nichtje. Maar als ik je zo aankijk, zie je er toch wel een beetje ondaan uit. Geef me je hand eens. Ja, zie je wel, je beeft er nog van. In ieder geval zou het niet zo verwonderlijk zijn... als juffrouw Blaak nadelige gevolgen van die ongelukkige zeiltocht ondervonden had. Hé, hey, vriend Huik, hoe is het? Goed geslapen? Ja, het is een ongelukkig toeval. Maar wie kan er wat aan doen, nietwaar? Ik heb er de meeste schade van... Uh, hoe maakt overigens die stoffen van een duinstube? Uh, meneer Huik, wij waren maar eens komen vragen hoe de dames het maken. En dan uh, moet ik u ook nog bedanken voor uw briefje om mij het ongeval te berichten. Geen dank, vlieglaag. Uh, Lodewijk dient ook zijn verontschuldigingen te maken, want... ...hij heeft zeker wel wat onvoorzichtig gehandeld, maar het is zoals hij zegt. Hij leidt er het meeste bij, want het zal geen kleinigheid zijn... om het jacht weer in het water te krijgen. Nog afgezien van de reparaties die ik eraan zal krijgen. En hoe is het met jou verder gegaan, Lodewijk? Nou, het heeft lang genoeg geduurd voordat er eindelijk wat volk kwam opdagen... maar toen heb ik Klaas bij het jacht achtergelaten... ben naar Guldenhof getrokken. Daar heb ik me verkleed en ben direct weer hierheen gereden. Je voelt wel dat Lodewijk zich geen ogenblik rust wilde gunnen... voor hij wist hoe het met zijn nicht gesteld was. Ja, dat begrijp ik, Ja. En uh, u bent ook weer welvarend geen nadelige gevolgen. Ik voel mij best. Dank u, meneer Blaak. En, en uw tante van Bende. Ook goed, dank u. Ze is nog wel wat mooi, maar ze staat erop u allebei te ontvangen. Oh, maar dat moet ze toch niet doen? Jawel, ze staat erop. En u kent haar, meneer Blaak. Bovendien, vader en moeder zijn ook gekomen. Ha, die ook al. Wat een oude hand. Ja... Daar heeft Reinhoven voor gezorgd. Die heeft ze gewaarschuwd. Ja. Dus als u allemaal met mij mee wilt gaan naar de tuinkamer... ...dan zal Tante u daar ontvangen... ...terwijl ik zo lang de honneurs waarmee. Ja, maar is dat niet te vermoeiend voor mevrouw van Bende? Oh, nee. Als ze dat vraagt, dan kunt u er zeker van zijn dat ze in orde is. Ze is weer vol goede moed en vol plannen. Over veertien dagen is moederjarig... Ja. ...en daar wil ze op hij zich een groot feest van maken. Ach. Oh, oh. oh. daar verklap ik misschien een geheim. U bent er nog goed afgekomen. U had wel spijs voor de vissen kunnen zijn. <laughs> ja, <heel maar. coughs> Wilt u misschien deze brief even doorlezen? Die gisteren met de Hamburger post gekomen is. Uh, graag me, uh, Ja, we zijn op het nippertje aan een ramp ontsnapt. Dat kunnen we gerust zeggen. Je zou zo zeggen dat de jonge black toch niet de ware man is om een jacht te besturen. Eh. Uh, Bent u niet van oordeel dat wij deze commissie maar uit moeten voeren? Daar dacht ik ook, meneer Van Balen. Het risico is niet al te groot. Uh, nee, het is de riskant om met hem te gaan zeilen. Maar uh, om die commissie uit te voeren... had ik toch graag een andere makelaar dan die van Wijs. Naar huh? ja, ik hoor, doet hij zaken voor zichzelf. En dat kan ik niet hebben. Als ze zaken voor zichzelf gaan doen, dan verwaarlozen ze de mede. Eh, wat denkt u van de jonge Velders? Eh, de jonge Velders, ja. Eh. Tja, och, hij is wel pinter en hij is goed van willen. Maar eh, toch wel wat jong. Nou ja, des te ijveriger zal hij zijn en des te minder eigenwijs. Echt, daar is iets voor te zeggen. Eh, maar ik hoor, hij rijdt paard. Voor een makelaar iets ongehoord. Ach, alleen vroeg in de morgen, meneer Van Balen. En op voorschrift van de dokter. En ik geloof niet dat iemand hem ook in gezelschap van anderen heeft zien rijden. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, het ergste van alles is, hij maakt verzen. Hoe wil daar ooit een degelijk en bruikbaar mens uitgroeien? Dat bewijst alleen maar dat hij te veel vrije tijd heeft. Voor zover ik kan oordelen, heeft hij veel kennis van zaken en een helder en gezond verstand. En als wij hem werk verschaffen, zal hij het rijmen vanzelf verlaten. Ja. Nou, u hebt zijn zaak zo goed bepleit... Ja. dat ik er niet veel meer tegen in kan brengen. Nou, goed. Laten we het maar eens proberen. T Apropos, ik hoor voor het eerst... dat het met Notaris Bouwveld wat beter gaat. Ja, de hemel geven dat hij spoedig herstelt. Ik hoop het met u. Ja, er zou veel aan de man verloren zijn geweest... Nee, we zitten het vertrouwen van de halve stad en van velen daarbuiten ook. Mm. Uh, meneer Van Balen, ik uh, vind hier een notitie voor Weidveld. Betreffende de rekening van Bartels en co. uit Enkhuizen. Uh, wil dat zeggen dat u geen vertrouwen hebt in die mensen? Wat ben ik blij, moeder, dat we even alleen zijn. Uh, mm. ik, uh, ik. Ik heb u wat te zeggen. Zo, jongen. Nou, ik hoop dat het iets prettigs is. Ik zou zeggen van ja, moeder. Het is iets waarvan ik denk dat veel zoons op een goed moment bij hun moeder aankomen. Wat is dat dan? Nou, moeder. Er is een meisje. Een meisje? Ik geloof niet, moeder, dat er reden is om te schrikken. Als u hoort wie het is. Wie is het dan? Henriette Blaak. Henriette Blaak? Ja. Maar. maar wat, wat is er tegen, moeder? Tegen? Je mag kind. Je bent pas thuis, terug van een grote en lange reis. Je bent de blauwe maandag bij Van Balen in dienst. En wil je dan nu al aan trouwen denken? Zo gauw zal ik u niet gaan verlaten, moeder. En trouwen... Wil je dan niet met trouwen? Natuurlijk wel, moeder. Dat is mijn liefste wens. Daar praat ik nou juist over. Ik wil alleen maar zeggen dat dat nog wel zo gauw niet zal gebeuren. Ik weet toch heel goed dat ik nog maar pas begin bij Van Balen Maar... Ik heb toch een goede hoop dat ik eerlang een goede positie zal bekleden. Zodat ik een vrouw en een gezin kan onderhouden zoals het behoort. Ja, maar waarom daar dan nu al over gesproken? Wij hebben geen geld, dan heeft je vader een goede positie. En daarbij bij zijn ze het heel goed gewend. Maar ik hou van haar, moeder. En zij houdt van mij. Hoe weet je dat? Heb je er al met haar over gesproken? Uh, ja, moeder. De, de omstandigheden leidden ertoe. toe. En toen... Uh, ja, toen kon ik mijn mond niet verhouden. En zij... Ik moet zeggen, het was haar niet onwelkom. Maar jonge lief. Zou je dat nou wel doen? Die blaken... Ik, ik weet het niet. Jullie zijn nog zo jong. Maar we zijn toch nog niet getrouwd, moeder? En u zult moeten toegeven dat er op te niets te zeggen valt. Het is een beeldschool meisje. Hè? En erg lief. Ze is heel erg lief. Heusmoedig. En, en ja, op de familie valt toch ook niets aan te merken? Nee, op die plaken. Nee, dat, dat geloof ik niet. En het is een lief kind. Heel bescheiden, dat geef ik toe. Ja. Maar wat zou je vader ervan zeggen? Dat wou ik u nou juist vragen, moeder...